Ewald de Jong met het NOS-journaal. Woningbouwcorporatie Vestia daagt tien bewoners uit de Tweebalsbuurt in Rotterdam... voor de rechter die weigeren te verhuizen... Zo'n 600 huizen moeten op 1 januari leeg zijn, omdat ze worden gesloopt. Er komen grotere huizen voor terug, maar veel bewoners verzetten zich tegen de sloop en nieuwbouw. Ze zijn bang dat ze de nieuwe huur niet kunnen betalen. Een aantal van hen zegt ook dat Vestia geen goed alternatief biedt. De komende tijd moeten veel meer mensen die weigeren te vertrekken uit de wijk voor de rechter verschijnen. In de Duitse stad Kassel zijn duizenden mensen op de straat opgegaan om te betogen tegen een demonstratie van extreem rechts. Ze beschouwden samenkomst als een provocatie. In Kassel werd begin juni de politicus Walter Lübke bij zijn huis doodgeschoten. De hoofdverdachte is een rechtsextremist, hij zit nog altijd vast. Het gebied in Kassel waar de rechtsextremisten demonstreren is door de politie hermetisch afgesloten.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 De dode man van 18 die gisteren werd gevonden op het terrein van de Zwarte Cross in de Achterhoek... was niet het slachtoffer van een misdrijf. De politie wil er verder niets over zeggen, omdat het onderzoek nog bezig is. De man werd gevonden op de camping van het festival en komt waarschijnlijk uit de buurt.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 Wat een lekker beginnen, van uur 3 alweer van Salford op zaterdag. Joris Santana en Holden. Ja, hoorde ik net een collega van ons zeggen, Albert Jan. Nou, ik ga nu even voor het buitje, Ga ik even <lacht> dus, uh, naar, naar huis. Na nou, markers niet echt uh, gelukt. Want toen, uh, in één keer uh, kwam ik met uh, bakken uit de hemel en de onweer erbij. Dus ja, nou, dan weet je ook meteen hoe het uh, weer uh, op dit moment is uh, hier in Salford. Maar niet getreurd.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 Kijk je live mee in ons studio aan de tolweg 10a. Het begint alweer een klein beetje lichter te worden. Dus ja, we gaan ook richting de avond. Hè? Dus dan moet het gewoon droog gaan worden hier. As I see the friends I thought I made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 Oh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 Dus, en dat is, Sandvoort is ook een kort circuit. Dus heeft meer bochten. Dus het zal best wel moeilijker zijn om in te halen. Maar hij is nog kampioen geworden op uh, Sandvoort. Hè, Hamilton. Ja, klopt. Daar was ik bij. Het de Formule 3. Ja, klopt. Ja. Daar was ik bij. Toen was ik nog uh, in de opleiding bij uh, collega Willem van Densen. Oké. Okay. Uh, de, en uh, uh, uh, hoe heet hij? Uh, onze andere collega? Nee. Ja, koper. Nee, ik kom even niet op zijn naam. Oké. Okay. Goed. Mag ik verder? Ja, ja, verder. ja. ja.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 Hij zegt, is Dancing in the Streets al begonnen? Was hij juist? Ik hoor boem, boem Is dat goed? Nee, dat begint om acht uur, hè, vanavond. Zeven oh, uur, acht uur. Dancing in the Streets, vanavond in het centrum. We noemen het gewoon uh, zaterdagmiddagherrie deze. Ja, Killing Joke uh, was dat. En Love Like Blood. Een van de grote hits uit uh, de jaren 80. Misschien ken je hem wel, hè. Als je een beetje op leeftijd bent dus. zo rond de 50, dan uh, ken je hem zeker wel, deze plaats. Over rond de 50 gesproken. Fred, hij is er weer uh, straks uh, na vijf uur met Entertainment for You. De jonge god van, uh, van CFM. Toch? Ja, uh, even kijken. Uh, wat gaan we nog meer doen? Oh ja, de... tof.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 Dus ook volgend jaar wederom Zandvoorts open op de Kennemar. En kan iedereen daar gewoon aan meedoen of niet? Je kan eraan meedoen, maar op een gegeven moment worden de handicaps gemaximaliseerd. Stel je hebt handicap 40, dan moet je weg voor handicap 24. Dus dat is wel pittig hoor. Nou, ik heb heel veel handicap, dus... Goed.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 Oh, I used a body now my soul. Mm, forget about it, I say no, no, yeah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 Dat is te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit, bro. Niet uit. Oud vippelakka, is te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Ja, dat is leuk, toch? Vandaag niet uit. Geleden, zeggen mensen en ze hebben gelijk Het hek gaat eventjes open Een kaartje hoeft ik hier niet te kopen Dus ik, ze hebben gelijk Ze hebben gelijk, broer. Wat dat, Iets te weinig mannen in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Outfit belangen er zijn weinig mannen in mijn zakken Maar dat maakt niet uit hey. Dat maakt vandaag niet uit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 we won't stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical battle scene. Now, with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So, we take each other's hand 'cause we, we seem to understand the idea. Bye.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 met, uh, met uh, level par na drie dagen stond hij op... na 15-half stond hij op min drie. Dus toen was hij het gedeeld twintigste. Dus daarna drie, beur, drie bogeys. Daarna. Ja, dan, uh, dan ga je vanzelf uh, uh, verdwijnen uit de top tien. Maar nou momenteel zijn dus de grote jongens... de leiders, uh, naarmate je hoger in het klassement staat... start je later. Dus uh, momenteel zijn de, laten we zeggen, de, de hoger geclasseerde golvers de baan in... Uh, vanmorgen uh, startte J.B. Holmes of vanmiddag uh, als leider met min 8. Maar inmiddels, uh, uh, hij moet nog starten. Uh, maar Tommy Fleetwood, Tommy Fleetwood staat momenteel op min 8 na hal 1. Holmes moet de baan nog in. Uh, Jordan Peace, een Amerikaan, gedeeld 4 op min 7. Die staat op hal 3. En Westwood, de oude taaier, staat op gedeelde, ook op gedeelde vierde plek met min 7. En uh, speelt ook momenteel op hal 1. Dus uh, er wordt nog volop gestart daar in Ierland. Prachtige baan en hij ligt aan zee, dus dat noemen ze de zogenaamde golf links. Met de wind uit zee, maar het is, het is droog. Na gisteren ook veel regen en uh, nattigheid, maar vandaag is het droog. En uh, nog tot uh, later, uh, deze dag, uh, live golf vanaf, uh, uh, vanuit Ierland. Ja, je kan live kijken op uh, Siggo Sport, ziet er prachtig uit uh, die ja, beelden. Prachtige baan. Zo dadelijk entertainment voor jou, goedemiddag Freds. Goedemiddag. Ja, je bent ja. er weer gelukkig. We, zijn er weer. We hebben je even ja. een paar weekjes uh, moeten missen. Ja. Maar is, en en daarna stuk... ga ik weer een paar weken. Ja, hij, hij is een stuk ouder geworden. daarna gaat hij weer een paar weken. Wat is het niet allemaal met jullie? Ja, ja, ja. ja, het ja. Toch een zomerreces. Ja, ja, zomerreces. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, ah, ja, nou... Ja, zo kunnen we het wel <laughs> de... Rob. Ja, jij gaat lekker op vakantie. Ja. Uh, Albert-Jan op uh, werk. Uh, vakantie? Werkbezoek. Werkbezoek. Ja. Werkbezoek. <laughs> ja. Ja, wat gaan we zo meteen doen na vijf uur? Nou ja, eigenlijk zou uh, Alwin hier zijn. Over zijn uh, nieuwe single uh, zouden we gaan praten. Uh, die was getiteld lekker ding.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 Dus Oké, okay, uh, nou. En een heleboel lekkere muziek maar, natuurlijk. Zo, dus Ma nog even. Ja, ja. Ben je niet bezig met een website het ja, het ja, programma. ja, als mensen dus eventueel uh, ja, dingetjes willen bekijken, bezichtigen, foto's van artiesten. Of uh, ja, collega's, dan we, collega's, <lacht> collega's, ja, niet voor niks Collega's, collega's. Collega's, inderdaad, uh, zoals Albert-Jan Vos en, <laughs> en, en, en, en. Rob Harms natuurlijk. even naar cfmartiesten.nl. Dat verstond ik niet. Kan je dat nog één keer herhalen? Oftewel, laten we zeggen, ZFM.